3 uur. NTO Radio 1. ...met Suzanne Bosman. Middag na de start in Zuid-Korea. Dank aan Jeroen, Patrick en alle andere collega's daar. Straks een gecomprimeerde aflevering van Eén Vandaag... ...met nieuws voor de tabaksfabrikanten. Want na twee kankerpatiënten gesteund door advocaat Benedicte Fiek... ...KWF, het Anthony van Leeuwhoek ziekenhuis en de verslavingszorg... ...doen nu ook de kinderartsen aangifte tegen de tabaksindustrie. Een zorg betreft niet zozeer de rokers zelf. Als wel hun kinderen van langdurig meeroken... ...kun je ook levenslang hartstikke ziek worden. Straks... De het verhaal van Ans die dat aan de lijve heeft ondervonden. Eén vandaag na het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Duitse SPD-leider Martin Schulz wordt toch geen minister van buitenlandse zaken. Hij ziet af van de functie vanwege de discussie over zijn positie binnen zijn partij, schrijft hij in een verklaring. Het heeft allemaal te maken met de samenwerking met het CDU van bondskanselier Merkel, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. De positie van Schulz was eigenlijk onhoudbaar geworden. En dat komt vooral door zijn gedraai. Hij moest meerdere keren op zijn woorden terugkomen. Eerst zegt hij dat hij niet met Merkel wil regeren. Dat doet hij wel. En hij zou ook nooit minister worden in een kabinet Merkel. En dan wordt hij ineens toch genoemd als minister van Buitenlandse Zaken. De SPD-leden moeten nog akkoord gaan met de nieuwe coalitie. En Schulz vindt het risico te groot dat de leden het regeerakkoord wegstemmen... als hij vasthoudt aan de ministerspost. De kinderartsen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Advocaat Fiek begon die zaak anderhalf jaar geleden. En afgelopen weken sloten zich ook al enkele ziekenhuizen en de verslavingssector aan. Volgens radio- en tv-programma 1 vandaag doet de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde nu ook mee. De kinderartsen verwijten de tabaksindustrie dat hij doelbewust... een product verkoopt dat twee derde van de gebruikers dood. Volgens de vereniging zijn kinderen misschien wel de grootste slachtoffers... vanwege de schadelijke gevolgen van het meeroken met ouders. Het Mauritshuis in Den Haag heeft een echte Jan Steen ontdekt. Het schilderij De Bespotting van Simpson werd ontdekt in een Belgisch depot. Er stond wel een handtekening van steen op... maar tot nu toe werd gedacht dat het een latere kopie was. Maar het schilderij is dus echt. Wetenschappers hebben buiten de baarmoeder eicellen gekweekt... die geschikt zijn voor bevruchting. De cellen, afkomstig van eierstokken, zijn opgekweekt in een laboratorium. De methode is volgens deskundigen vooral goed nieuws... voor vrouwen met kanker die onvruchtbaar zijn geworden. De Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank... onderzoeken de bestuurscultuur bij ABN AMRO, bevestigt minister Hoekstra. Onlangs stapte de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO op... na kritiek op haar manier van besturen. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zijn begonnen. President Moon verklaarde de Spelen in Pyeongchang officieel voor geopend... waarna de Olympische vlam werd aangestoken. Die vlam was door verschillende Zuid-Koreaanse sporters... door het stadion gedragen en ook door een duo, een Zuid-Koreaanse ijshockeyster... samen met een Noord-Koreaanse ploeggenoot. Ze brachten een uur geleden de vlam naar boven... waar de ceremonie tot een climax kwam. Verslaggever Gio Lippens...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 Tennis van Jan Siemerink gaat naar Ajax. Hij wordt de nieuwe teammanager van het eerste helftal. In die functie volgt hij Jack Smeets op... die technisch directeur is geworden van de Nederlandse honkbalbond. De 47-jarige Siemerink werkte de afgelopen jaren bij de tennisbond... waar hij onder meer sportief directeur was... en captain van het Davis Cup-team. Op zijn hoogtepunt van zijn tenniscarrière in de jaren 90... was hij de nummer 14 van de wereld. Het weer van het zuidwesten uit lichte sneeuw... die trekt langzaam naar het midden van het land... en de temperatuur is iets boven nul. Morgen drogen wat meer zon bij maximaal 5 graden... en zondag vallen er winterse buien. Jan, dankjewel. Bij de ANWB Edwin Gretzen, want die heeft verkeersinformatie. Jazeker. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht. Na een ongeluk met meerdere auto's tussen Batuverdorp en Knoppetrottenpolderplein... staat het verkeer stil over 6 kilometer. Richting Alkmaar kan je omrijden via de Ring van Amsterdam. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bildhoven en Lunetten. 10 minuten verdraging.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 NTO Radio 1. Avro Tros. De aangifte van kankerpatiënten tegen de tabaksindustrie is een steen in de vijver. Ook kinderartsen komen nu in actie, horen we zo. Een oud-finalist van de Vlaamse Idols is in het ziekenhuis terechtgekomen nadat hij rattengif had binnengekregen. Vergiftigd door een fan, denkt de Belgische politie. Niet voor het eerst dat de muzikant het slachtoffer is van een gestoorde fan. En straks terug naar die ijskoude 8 december. 1980, toen Mark David Chapman John Lennon vermoordde. En in feite of fictie houden we dit verhaal van programmamaker Teun van de Keuken... gisteren bij Jinek tegen het licht. Het ging over drankjes en repen met toegevoegde vitamine. Kijk je dan naar de ingrediënten, dan staat er... eerste ingrediënt rijst, tweede ingrediënt suiker. Dus er zit eigenlijk helemaal niks gezonds in. Dit is... Wacht. Toegevoegde vitamines, is dat allemaal onzin? Half vier weten we of het inderdaad zo is. En nu eerst waarom vooral kinderen uit de klauwen van de tabaksindustrie moeten blijven. Suzanne Bosman. Eén van Dag. Want, lammert ook de kinderartsen sluiten zich dus aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Inderdaad, en daarmee zijn ze de zoveelste partij... De grote volgende stap in de kruistocht van Benedikt Fiek tegen de tabaksindustrie. Het Antonie van Leeuwenhoek doet namelijk aangifte tegen de vier sigarettenfabrikanten die actief zijn in Nederland. Vandaag door Fiek ingediend bij het OM in Amsterdam. En het Universitair Medisch Centrum Groningen reageerde vanmiddag direct en schaadt zich nu ook achter die aangifte. Nou, en daar is het dus niet bij gebleven. Nee, want na het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en het UMCG in Groningen sloot ook de gehele verslavingszorg en de gemeentes Amsterdam en Utrecht zich aan. Maar het begon allemaal met een dappere roker. Voor het eerst in Nederland gaat een roker aangifte doen tegen tabaksproducenten. En dan eh, niet om een schadevergoeding los te peuteren, maar om de fabrikanten zelf achter de tralies te krijgen. Wat verwijten ze dan precies? Dat ze mij verslaafd hebben gemaakt. En dat ze nu 100 kinderen per dag aan het roken helpen. Want dat is wat ze doen. Ja, nu zijn de tabaksproducenten zelf ook niet vies van een rechtszaak hier en daar. Zoals Philip Morris niet zo blij met de rookpreventiemaatregelen die de overheid van Uruguay nam. Philip Morris heeft ook een legal challenge against the small South American country of Uruguay. for damaging its business prospects. Het land, Lammert-Uruguay, werd dus aangeklaagd door Philip Morris. Ja, want Philip Morris zag zijn inkomsten uit het land direct slinken. en eiste daar compensatie voor. De zaak duurde vijf jaar en werd uiteindelijk gewonnen door Uruguay. Nou, en nu kondigt zich ook in Nederland dus een verhitte strijd aan. Lammert, dankjewel. Ik praat verder over het besluit van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. met hun woordvoerder, kinderlongarm mevrouw Noor Rikkers. En ik praat ook met Hans Dijkstra, kind van twee kettingrokers... en COPD-patiënt. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Rikkers, u bent de kinderlongarts. Wat is de reden dat de kinderartsen zich vandaag bij die aangifte... mevrouw Fieke, die begon met, met de patiënten bij die aangifte aansluiten... Nou, De reden is dat uh, kinderen als geen ander slachtoffer zijn van de tabaksindustrie. En dat zijn ze eigenlijk gedurende hun hele leven. Dat begint al in de baarmoeder. Uh, dat zie je al als kinderen opgroeien uh, in de rook. En dat zie je als ook als adolescenten uh, verslaafd gemaakt worden door de tabaksindustrie. Doordat ze een sigaret produceren die daar helemaal voor ontworpen is. Dus als kinderarts hebben wij een heel duidelijk belang... Uh, bij deze rechtszaak, wij staan voor kinderen. Ja, maar dat verwijt u dan, hè, dat de kinderen daaraan blootgesteld worden... de tabaksindustrie en niet de ouders? Dat klopt, want roken is een verslaving. En uh, 80 van de rokers begint op de kinderleeftijd. En op de kinderleeftijd heb je echt geen idee wat je doet. En je begint aan iets waar met name kinderen heel snel aan verslaafd raken. En dan ben je als het ware gebonden aan die sigaret. Want heel veel ouders willen echt heel graag stoppen, heel veel... Rokers willen ontzettend graag stoppen, uh, maar kan, kunnen dat niet. Ja. En dat heeft alles te maken met het feit... dat het een doelbewuste, verslavende sigaret uh, is. Ja, dat doet de tabaksindustrie helemaal met opzet... en heeft daar natuurlijk ja. grote belangen bij, uh, is uw stelling. Ja. Uh, op welke manier ondervinden kinderen hier schade van? Wat ziet u daar voor, bijvoorbeeld van terug? Nou, we zien het bijvoorbeeld al bij de zwangerschap. Dat, uh, ik weet niet of u weet, maar er zijn 60 kinderen in Nederland... 60 baby's in Nederland per jaar die overlijden... ten gevolge van het feit dat hun moeder rookt in de zwangerschap. Nou, daarnaast hebben jonge kinderen die in de rook zitten... die zie ik met name als kinderlongarts op mijn spreekuur... met forse astma-aanvallen waarvoor ze opgenomen moeten worden... met longontstekingen, met luchtwegklachten. En later natuurlijk heb je de jongeren die verslaafd gemaakt worden... Mevrouw ja, ja. Dijkstra, uh, ik zei al, u, u weet er alles van. U bent kind van uh, twee kettingrokers en COPD-patiënt. Uh, uh, hoe was dat bij u thuis? Uh, mijn ouders rookten allebei echt heel erg. Uh, ze zijn begonnen, heb ik begrepen, toen ze 14, 15 jaar waren, al met roken... En in die tijd was het ook niet bekend dat roken zo schadelijk kon zijn. Voor... Precies wat mevrouw Rekers oh. zegt, hè? Ja, mm -hmm. ja, ja. en zij uh, raakte dus vrij gauw verslaafd. Ook uh, tijdens de zwangerschap van mij is mijn moeder gewoon door blijven roken. En de andere drie kinderen daarna, heeft ze ook gewoon gerookt. En op, op een gegeven moment, uh, toen ik een jaar of 45 was, ontwikkelde ik COPD... En ik heb zelf nog nooit gerookt. Ik heb nog nooit eigenlijk een sigaret aangeraakt. En toen werd mij verteld dat ik deze COPD had gekregen... door het meeroken met mijn ouders gedurende de jaren dat ik thuis heb gewoond. Ja, want u beschreef dat al een beetje. U uw ouders waren... Nou ja, het huis stond voortdurend uh, vol met rook? Ja, blauw van de ja, rook. Ja, ja. Ja. Vond u dat vervelend in de tijd als kind? Heel erg, want ik ging als ik naar school ging... dan rook ik buiten de, de lucht van het roken aan mijn kleding. En ik was ook bang dat de kinderen in de klas had roken. Uh, maar ja, de ouders van die kinderen, dat was toen vroeger zo... de meeste mensen rookten ook gewoon. Dus dat was maar een beeld van mij van... ja, ze ruiken gewoon aan mij... dat ik uit een huis kom waar alleen maar gerookt wordt. Mm -hmm. werd er werd ook wel, wel eens iets van gezegd? anderen? Nee, uh, nee, helemaal niet. Het was, het was in die tijd vrij normaal... Ja. Uh, mijn oma rookte zelfs. Ja. Uh, bent u iedereen... zelf op, op een gegeven moment ook gaan roken? Nee, wat ik, ik vertelde u net ja? al. Ik heb nog nooit gerookt. Ah, helemaal niet. Ook niet even geprobeerd. Niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ik heb er zo een hekel aan gekregen uh -huh. van, van huis ja. uit... dat ik zelf nooit aan roken ben begonnen. Ja. Ja. Zeg nou, uh, bent u COPD-patiënt? Wat betekent dat? Wat, wat, wat zijn de gevolgen? Wat, wat betekent dat voor uw lichaam? Uh, dat betekent dat ik... Uh, ik op dit moment het hele jaar door medicijnen gebruikt... om mijn luchtwegen te verwijden, om benauwdheidsaanvallen tegen te gaan. Ik heb een, ik heb een astma heb ik ontwikkeld, in ieder geval. En op dit moment heb ik zo erge klachten weer... dat ik een kuur heb gekregen, een stootkuur. En ik gebruik ook tussendoor nog Ventolin. Dat is om, als ik heel erg benauwd ben, om wat extra lucht te krijgen. Ja. Ik ben gebonden aan medicijnen en door, door die klachten ben ik ook uh, beperkt, benauwd... Uh, ik kan slecht uh, traplopen. Uh, dat heb ik niet het hele jaar door. Maar zoals nu in deze tijd van veel verkoudheid en griep. Als ik maar bij iemand kom die dat heeft... dan ontwikkelt zich dit weer meteen. en Dan ben ik echt heel benauwd. Ja, ja, ver verwijt u dit uh, uw ouders? Zeker niet. Nee, zij hebben dat niet geweten. Op mm een -hmm. uh, later, later te, tijdstip hebben ze het wel geweten. Maar toen waren ze al te ver. En hebben ze er toen niet van gezegd het... van... goh, waar hebben jullie toch mee opgezadeld? Nee, nee, helemaal ja. niet. Ja. Dat, uh, ja. nee. En wat vindt u nu, mevrouw Rijkstra, van de stap van de kinderarts... om aangifte te doen tegen de tabaksindustrie? Dat is sowieso een goede stap. Alleen vind ik dat je ook de verantwoordelijkheid moet leggen... niet alleen bij de tabaksindustrie, maar ook bij de ouders. Want de ouders weten tegenwoordig zelf... ook al zijn kinderen van 14, 15 jaar waarvan ze beginnen... Ja. Ze worden tegenwoordig zo goed voorgelicht dat ik sowieso vind dat er een deel van de verantwoordelijkheid van het roken... ook bij de roken zelf ligt. Ja, mevrouw mevrouw Rikkers, kinderlongarts, uh, wat mevrouw Dijkstra zegt... ja, ouders van nu die weten toch wel waar ze mee bezig zijn. Ja, maar dat geeft me aan hoe verslavend het product is. Mm -hmm. Want uh, echt, uh, ik, bedoel, ik zie natuurlijk vaak ouders en ik bespreek het roken... en ik zie gewoon hoe vaak ze het proberen en hoe moeilijk het is. Het is gewoon een knetterharde verslaving. En daar kom je niet zomaar vanaf. Het is net zo verslavend als heroïne en cocaïne. En dat beseffen we niet altijd. Mm -hmm. ja. Dus dat... ik vind niet dat de schuld bij de roker ligt. Um, ik vind niet dat je kinderen van 14, 15 jaar kan verwijten... dat ze beginnen met roken... waar al hun vriendjes of hun omgeving uh, dat gedrag laat zien. Um, ik verwijt het de tabaksindustrie... dat ze een product maken wat doelbewust verslaafd is. Want zeg nou zelf, de tabaksindustrie... heeft een, echt een heel slecht businessmodel... Want eh, mensen die hun eh, product gebruiken zoals bedoeld... die gaan in twee derde van de gevallen gewoon dood daaraan. Dus dat betekent dat als er geen rokers komen... dat die eh, tabaksindustrie eh, niet lang te leven heeft, letterlijk. Dus de tabaksindustrie dus heeft kinderen weer nodig? Die heeft kinderen ja. nodig. En die richt zich ook heel doelbewust, en dat hebben ze ook altijd gedaan... die richten zich op kinderen. En wat je nu ziet, is dat uh, een groot aantal rokers zitten bij de uh, jonge mensen, zo tussen de 20 en, en de 40. Nou, dat zijn precies jonge ouders. Dat zijn de zwangeren, dat zijn. En zo gaat het maar door. En die perversiteit, die wilt u uh, aanpakken? Uh, ja, nu ik vind is... het schattig. Ja. Ja, ja, ja. Het is aan het Openbaar Ministerie om aan de hand van al die aangiftes over te gaan tot vervolging. Een woordvoerder van het OM heeft ons laten weten dat het onderzoek daarnaar zich in de afrondende fase bevindt. Weet u of er nog andere beroepsgroepen, collega's mevrouw Rikkers, ook bezig zijn om zich aan te sluiten nog? Um, ik heb daar niet precies inzicht in... maar ik hoor in de wandelgangen wel dat het overal heel erg leeft. Dus het zou me niet verbazen. Ja. Ik dank u wel voor dit verhaal. En ik wens u succes met de actie hoe het allemaal verder gaat. Mevrouw Noor Rikkers van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. En mevrouw Ans Dijkstra. Sterkt u ook met uh, nou, alle klachten en hoe het met u verder gaat, mevrouw Dijkstra. Dank u ja, wel dank voor dit gesprek. Wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Gonna get you. you, gonna, gonna knock, knock you, you around the head. You better get, get yourself, yourself together. together. Pretty soon, you're gonna, gonna She's John Lennon, Instant Karma. Draaien we niet zomaar. Waar heb ik dat eerder gehoord? Nou, het begint met een bizar verhaal bij onze zuiderburen. De Belgische Idols-finalist André Lukowski is vergiftigd met rattengif. Vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De dader is nog niet bekend, maar de familieleden van André... hebben zo hun verdenkingen. Goed. De familieleden van André Lukowski waren eerst zelfverdacht. verdacht. speurders hebben hen urenlang ondervraagd. Nu blijkt dat zij niks met de vergiftiging te maken hebben... denkt de familie dat een van zijn fans het uiterst giftige tallium... heeft gemengd in zijn eten of drank. Zijn familie heeft de namen van drie fans doorgegeven aan de politie. Tegen die vrouwen hebben ze eerder al een klacht ingediend wegen stalking. Sommige fans ontsporen volledig, doen krankzinnige dingen naar hun idolen. Het meest vreselijke voorbeeld dat kennen we natuurlijk uit 1980. Late this evening, one of the world's great entertainers and musicians, John Lennon of the Beatles, was shot outside his New York home. So we begin tonight by bringing you up to date on that story. John Lennon was shot three times at around 11 p.m. Eastern Time. He was rushed to New York's Roosevelt Hospital, but died a few minutes later. Police heeft een suspect in de kust die, describe ze beschrijven, als een lokale screwball. Nou ja, en die lokale screwball was Mark David Chapman. Ron Bultus is hier voorzitter van de Beatles-fanclub. Wat voor man was is die Chapman? Wat voor ja, fan? Inderdaad ook? Dan ja, inderdaad, een ontspoort, iemand uh, afhankelijk, groot fan van, van John Lennon. En dan ergens gebeurt er iets in zijn hoofd. Hij hoort stemmen in zijn hoofd um, en hij leest het boek Catcher in the Rye van J.D. Salinger en, en vindt daar eigenlijk de, de aanwijzingen dat Lennon een nep is. En, uh, Dat boek gaat en, ook over... een jonge ja, man die door New York dwaalt. Met, met waanideeën. En ja. hij vereen zichzelf... met de, de, de, de hoofdpersoon van het boek. Gewoon mm -hmm. Caulfield. Uh, maar ook met John Lennon. Hij, uh, hij tekent ook in het hotel... waarin hij verblijft op, in New York. Uh, waar hij uiteindelijk Lennon neerschiet. Uh, Ondertekent hij als John Lennon. En hij schrijft ook... Uh, bij de Gospel According to John... schrijft hij er ook Lennon achter. dus ja de, Deze man... Uh, uh, uh, meneer Chapman was uh, behoorlijk geknipt, ja. Mm -hmm, maar hij was aanvankelijk fan dus, ja. van Lennon. Uh, uh, geobsedeerd door dat boek Catcher in the Rye. Ja. Maar, maar er waren ook dingen die Lennon gedaan had of gezegd had... Ja. waardoor hij dacht van, uh, dat wil ik niet zo. Ja, de wilde van Van Lennon en... Uh, um... Ja, ineens was, was, was hij overgestapt uh, naar, naar het verne zijn van, van Todd Rundgren. En Todd Rundgren en Lennon hebben in, in de jaren zeventig... ook nog wel een stevige discussie uh, in de pers gevoerd. Uh, maar helemaal duidelijk zijn die motieven nooit geworden Hij was gewoon, echt gewoon gestoord. Uh, mm -hmm. Er zijn ook mensen die beweren dat de CIA en de FBI erachter zitten. Uh, een advocaat, Phantom Bressler, heeft daar een heel boek over geschreven. Uh, wat nog niet eens zo heel gek zou zijn. Maar goed, ik ben niet zo van de complottheorieën. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat deze... Maar was een mogen... heel christelijk, uh, ja, een, een tijdje. In ieder geval. Ja, met name door zijn, door zijn echtgenoten, inderdaad. Uh, hij heeft, hij heeft een, daarvoor ook een zelfmoordpoging gedaan. Is uiteindelijk naar, uh, naar New York getrokken. Heeft dan heel gek genoeg wel weer smiddags... Een, een, een LP van hem laten signeren. Uh, en en s'avonds hem opgewacht en inderdaad met uh, drie schoten in, in de rug lafhartig uh, vermoord. Ja. Mm -hmm. ja. Bizar. Um, de, de Beatles ja, zijn natuurlijk uh, altijd omringd geweest door mensen die helemaal idolaat van, van ze waren. Ja. Uh, zeker ook in Amerika. Hoe gingen zij om met hun fans? Ja, dat, dat, dat, dat moet echt ongelooflijk bizar zijn geweest voor de Beatles. Hè? Want er werden echt letterlijk kinderen in, in rolstoelen naar voren uh, gedragen. Um, en in de hoop dat de Beatles ze konden genezen... en ze weer konden laten opstaan uit hun rolstoel. Dat soort, dat soort dingen. En natuurlijk continu onder elk hotelraam waar ze sliepen... een continue uh, gegil van fans. Fans die bij ze proberen te komen. Um, aan de andere kant hebben ze ook wel uh, de, de positieve dingen van de fans. Uh, want er, er zal ook menig meisje op de hotelkamer terecht zijn gekomen. Dus het was niet alleen maar ellende mm -hmm. voor de Beatles. Ja, George maar, Harrison had er echt een hekel aan. Ja, met, met name nadat hij uit de Beatles is gestapt, uh, uh, heeft hij zich sowieso van het sterrendom redelijk uh, afgekeerd. Hè. Hij zat liever in de tuin, tuin, tuin hier hè, met, met zijn tuinman uh, de bollen te planten. Maar um, uh, ja, eind jaren 60 had ook nog de Apple's Cross. dat waren de, de, de, de fans die echt elke dag voor de studio stonden en met elkaar in contact stonden. Van ze komen weer en uh, uh, McCartney had daar altijd wel een goede band mee, maar George Harrison schijnt niet altijd even aardig tegen oh, zichzelf. Hij die geweest. er nummer over geschreven, ja, heeft. inderdaad. Want uh, ik heb ook een plaatzaak in alle, maar ik heb ja. deze even uit de bak gevist. Uh, uh, All things must pass, daar heeft hij een hele uh, lief nummer voor zijn uh, Apple Scross. Heeft, heeft hij geschreven mm -hmm. het de ja. hey, maar John Lennon, want dat vertel je net ja. ook, van die ging dan uh, zijn flat. Dat had het kote gebouw uit en dan waren daar fans en dan ja. praten die daar even mee. Die ja. was wel heel toegankelijk. Ja, Dit was daar ja. heel toegankelijk over. En, en volgens mij, uh, even zo al laatste, zo niet het laatste op de uh, interview wat hij gaf, zegt hij dat ook. Hè? Van, ik kan hier in, uh, in New York vrij over straat lopen. Weet je hoe geweldig dat is? En, uh, en, en, en mensen spreken me wel aan, maar ze bevallen me niet verder, niet lastig. En ik geef een keer een handtekening en dat is goed. Mm, maar en dan maar echt de dreigem ja. Ja. Ja, Echte dreigementen zijn er nooit geweest. Nee. Behalve af en toe misschien wat je zei, maar wat enge situatie. Dat, ze, dat het allemaal. die massa's wat dichtbij ja, kwamen. Ja, ja. De, de, de, zeker in, in de jaren zestig. Werd, was dat wel absoluut fysiek bedreigend. Hè? Want als fans. Uh, met honderden om een auto heen staan. Ja, dan hoeft er maar iets te gebeuren. of zo'n auto ligt op zijn kant. Of, uh, en mensen probeerden echt letterlijk. De, hun, hun kleren aan stukken te, te, te scheuren. Dus dat waren wel hachelijke mm -hmm. situaties. En ze werden vaak in. Uh, gepanzerde voertuigen uh, weggebracht. of. Uh, allerlei uh, decoys. Hè? Dat ze in een ambulance werden weggebracht. en een andere auto Reed. Uh, maar het was nooit kwaad bedoeld van die nee. fans. Alleen ze hadden gewoon niet door dat ze natuurlijk levensbedreigende situaties veroorzaakten. Ja, tot die uh, dramatische 8 december in 1980. Zegt die Chapman, die zit nog steeds vast. Hè? Ja. ja, ik denk dat het ook voor zijn gezondheid uh, het beste is. Want ik denk eerlijk gezegd dat als hij uh, vrij zou komen dat er wel weer een gestoord iemand zou komen die hem weer om wil leggen. Uh, ja... Ja, daar schieten we ook niks mee op. Ja. En ik weet niet in hoeverre hij inmiddels geestelijk in orde is. Uh, maar hij, hij probeert het geloof ik wel, hè? Hij probeert het wel het elke komen. keer. Ja. En uh, ja, dat wordt elke keer afgewezen. En ik denk dat hij hetzelfde lot treft als Charles Manson. Mm, en ja. sterft in de gevangenis. Uiteindelijk, ja. Nou, we spraken elkaar naar aanleiding van die Idols-finalist, André Lugowski. Uh, laten we hopen dat het goed met hem gaat, dat hij er ja. bovenop komt. Dank uh, Ron Bulters, voorzitter van de Beatles-fanclub, uh, dat je wilde komen vertellen. Graag gedaan. Goedemiddag. Of fictie. Nou, Lammert, vandaag worden we weer een stukje wijzer, hoop ik, over toegevoegde vitamines in voedselproducten. Ja, je kent ze misschien wel: Coco Pops of vitaminewater met extra vitamine B en D, of van die koekjes met extra vezels en ijzer. Ik hoorde gisteravond journalist Teun van de Keuken hier iets opvallends over zeggen bij Jinek. Het gaat dan met name om producten waar eigenlijk wordt geadverteerd met allemaal vitamines, mineralen, gezonde dingen die eraan zijn toegevoegd. Ja. Zoals hier vitamine D en vitamine B. Kijk je dan naar de ingrediënten, dan staat er eerste ingrediënt rijst, tweede ingrediënt suiker. Dus er zit eigenlijk helemaal niks gezonds in. Dit is... Bacher. Oké, okay, dus die vitamine, met toe, of, he, dat, dat water met die toegevoegde vitamine C, vitamine D... dat heeft uh, helemaal geen nut. Uh, we kunnen net zo goed een blikje van... nou, uh, wat zal het zijn, Fanta drinken? Ja, volgens van de keuken moet vitaminewater gewoon suikerwater genoemd worden. Maar dat even terzijde, want ik ben uit gaan zoeken... of er inderdaad niks gezond is aan zulke producten met mm -hmm. een vitamineclaim. Ik vroeg eerst aan Sjoerd van de Wouw van voedselwaakhond Foodwatch... wat een vitamineclaim precies is en waar die trend vandaan komt. Er is ooit in Europa bedacht... dat Goed is als consumenten beter voorgelicht worden over de gezondheid van een product. En dat kan met een vitamineclaim. Dus rijk aan vitamine C of bron van vitamine C. Op zich is dat prima. En dat betekent dat het nu nog vogelvrij is. Dus dat nu alle producenten een vitamineclaim mogen gebruiken, als die vitamine er uiteraard maar in zit. Maar dat mogen dus ook eh, producenten van junkfood. Oké, okay, dus het is uh, geen onzin, die vitamines die zitten er echt wel in... maar er zitten ook heel veel andere, nou ja, ongezondere dingen in. Ja, en tot nu toe zijn die producenten dus vrij... om op hun verpakkingen neer te zetten wat ze maar willen. Ja, en je kan begrijpen dat ze dan niet opschrijven... met een paar ja. vitamines en heel veel suiker. <laughs> Sjoerd van der Wouw vertelde me dat Foodwatch onderzoeken heeft gedaan... naar producten met zulke vitamineclaims. We hebben 100 producten gecheckt met de vitamineclaim hoe gezond die nou zijn. En je ziet eigenlijk dat driekwart van die producten te veel vet, suiker of zout bevatten. Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die hebben wel een soort criterium gemaakt van wat je als gezond en ongezond voedsel zou kunnen beschouwen. Je ziet geen vitamineclaim op peren. Uh, je ziet wel een vitamineclaim op peren-ijsjes. Dat is natuurlijk de omgekeerde situatie. Ja, drie kwart van die producten in Nederland is dus ongezond vanwege dat hoge Suiker, vet, ook zout, uh, zegt Van de Wouw hier. Over het algemeen ongezonde producten. Klopt, maar ik vraag me nog steeds één ding af: heeft die toevoeging van vitamines dan helemaal geen nut? Het toevoegen van vitamine aan producten is vooral interessant voor een fabrikant om meer van zijn producten te verkopen. Uh, voor de gezondheid van consumenten is het niet zo relevant. Uh, de meeste consumenten krijgen, als je een beetje gewoon gevarieerd eet, volgens de voedingsadviezen, krijg je voldoende vitamines binnen. Oké, okay, de vitamines die dus in deze producten zitten, die hebben vaak niet eens nodig. Lammert uh, zijn die producten echt alleen maar zoals steun van de keuken dan bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk wel. Het is mm. gewoon een feit. Dus laat je als consument niet om de tuin leiden... tenzij je natuurlijk echt uh, trek hebt in junkfood. Hou jezelf <laughs> alleen dan niet voor dat je dan gezond bezig bent. Oké, okay, duidelijk. Dank je Dankjewel. En straks Politiek in één Vandaag. Commentator Remco Teulings heeft brisant nieuws over de VVD... wat het kabinet aan het wankelen zou kunnen krijgen. En oud-PVDA-parlementariër Nesco Dubbelboer... over een bijzonder debat volgende week... waarin nota bene een D66-minister moet verdedigen... dat het raadgevend referendum alweer wordt afgeschaft. Lammert, jij sluit af. Even voor vieren met training vandaag. Met wat? Ja, de avonturen van Huckleberry Finn... zijn van Amerikaanse leeslijsten gehaald vanwege racisme... en kunnen de frietjes van McDonald's je van je kaalheid afhelpen. Ja, dat is ja, okay. de pietjes dus van McDonald's alles. help je van je kaalheid ja. af. Of niet. Goed, dat horen we dan zo. Eerst het nieuws. NTO Radio 1. Dorot Megens. De kinderartsen sluiten zich aan bij de rechtszaken tegen de tabaksindustrie. Dat werd bekend in dit programma 1Vandaag. Afgelopen weken deden enkele ziekenhuizen en de verslavingssector dat ook al. Volgens de kinderartsen zijn kinderen misschien wel de grootste slachtoffers... gewezen wordt op de schadelijke gevolgen van het meeroken met ouders. De Duitse SPD-leider Martin Schulz wordt toch geen minister van Buitenlandse Zaken doet het niet vanwege het gedoe rond zijn positie binnen de SPD... na zijn draai na de verkiezingen. Tegen zijn belofte in ging Schulz voor een nieuwe coalitie... toch in zee met de christendemocraten van Angela Merkel. Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij van Jan Steen teruggevonden. Het is de Bespotting van Simpson... waarvan werd gedacht dat er alleen nog een kopie van bestond. Maar de handtekening en dus ook het schilderij zijn echt... zegt de curator van het Mauritshuis. Ze vond het doek in het depot van het Koninklijk Museum... voor Schone Kunsten in Antwerpen. En oud-tennister Jan Siemerink wordt de nieuwe teammanager van het eerste elftal van Ajax. Hij volgt Jack Smeets op, die naar de honkbalbond ging. Siemerink is 47 en werkte de afgelopen jaren bij de Tennisbond. Hij was een sportief directeur en captain van het Davis Cup team. Doras, dankjewel. Edwin Gerritsen, waar staan de files? De vrouw aan de rand zat, er staan ruim 10 files. De meeste problemen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Die weg is nog steeds dicht na een ongeluk. Tussen Bad Overdorp en Robert Velsen staat het stil over 7 kilometer. Verkeer richting Alkmaar kan omrijden via de Ring van Amsterdam en daarna over de A8. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knopen Zonstil en Dordrecht. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. En daarna ook een file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier vertraging. Politiek vandaag. Susanne Bosman. Ja, Remco Deulings, onze politiek commentator. Remco Parol opent met het bericht dat de positie van VVD-Tweede Kamerlid Wieberen van Haga wankelt. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, nou, je zou zelfs kunnen zeggen dat het kabinet uh, ooit nog gaat wankelen. naar aanleiding van deze kwestie. Oh. Het is misschien nog wat te vroeg, maar het zou kunnen. Uh, wat is er aan de hand? De uh, integriteitscommissie van de VVD die doet onderzoek naar uh, het eigen Kamerlid. Hij trad aan na het uh, aantreden van het kabinet in uh, oktober vorig jaar. Uh, hij heeft veel vastgoed, uh, veel huizen in. In Amsterdam en in Haarlem. En uh, sinds 1 januari moet je uh, een vergunning hebben... wil je in een pand meerdere huurders neerzetten. Uh, en dat heeft hij niet goed voor elkaar. Nou, VVD-integriteitscommissie dacht van... Uh, dat moeten we bovenop gaan zitten... want uh, wij hebben als VVD al vaker problemen precies, gehad uh, op dit vlak. Precies, integriteit dus is een dingetje. Precies, ja? laten we het eens goed aanpakken. Uh, ja En nu brengt het parool het nieuws dat die commissie naartoe neigt... om toch een negatief oordeel over van Haarlem... Oké, okay, en dat betekent een negatief oordeel? Ja, dat is betekent, dus dat niet goed waar hij mee bezig is? Precies, niet ja? goed. Uh, dan komt dus de vraag op tafel... Uh, kan hij aanblijven als VVD-Kamerlid? En dan komt de vraag, als het antwoord daarop nee is... dan is de vraag, gaat hij zijn zetel opgeven of niet? Mm -hmm. uh, nou heb ik Van Hagen gesproken, redelijk uitgebreid... nadat hij was, was aangetreden. Het is een, echt een self-made man, een stevige vent. Hij heeft bij Shell gezeten, hij heeft dus een fortuin gemaakt... in het, in het vastgoed er ook op dat hij ondernemer Precies is. Echt ondernemer. Precies, echt ondernemer. voor Precies, financieel uh, onafhankelijk. Dus niet afhankelijk van een baantje in, uh, in de politiek. Ook nog eens een keertje oud commando. Uh, dus het is niet echt een, een doetje. Niet iemand die zich makkelijk aan de kant laat schuiven... door een Dijkhoff of door een uh, Mark Rutte. Is mijn indruk. Um, nou, is die uh, commissie nog bezig met het onderzoek? Dus zowel Van Haga als de VVD zegt... wij gaan daar voorlopig nog niks over zeggen. En ik kan me zo voorstellen... dat uh, het uiteindelijke rapport van die commissie... pas na de verkiezingen van 21 maart komt. Zeker, maar het spannende is dus dat er 76 zetels... Precies. dat is een hele kleine meerderheid Precies. voor het kabinet. Die ene zetel ja. is cruciaal. Stapt hij op met meenemen van ja. zetel... is het kabinet zijn meerderheid kwijt en uh, is het dag uh, Rutte 3? Ja, dus uh, best, wel, best wel spannend bij oh, de best VVD wel spannend. nu gaat, waar, waar ze het over Gaat ja. wieberen, wieberen. Dat ja. is een beetje de vraag. Ja. <laughs> Oké, okay. Zeg, uh, over spannende zaken gesproken. Uh, ja. Komende week dan debatteert de Tweede Kamer... over het afschaffen van het raadgevend referendum. Uh, dat woord nog maar een keer te gebruiken, dat wordt spannend. Dat wordt spannend. Uh, in zoverre dat het ook vooral natuurlijk voor D66 een ontzettend zure appel is waar ze doorheen moeten gaan, uh, gaan bijten. Katja Ollegen van D66 Huizen, zij moeten de intrekkingswet gaan verdedigen. Dus de wet waarmee het kabinet uh, de wet voor dat raadgevende referendum uh, terugtrekt. Uh, ja, aan haar partij, D66, was natuurlijk in het verleden juist de voorvechter van, uh, van het referendum. Stond ook aan de basis van deze wet. Uh, ja, dat is uitermate ja, uit pijnlijk. Mm -hmm. ja, we hebben in Nederland uh, twee keer zo'n raadgevend referendum uh, gehouden. Nee, schud onze gast zijn hoofd. Niet nee, voor er is een, boer. een raadplegend referendum <laughs> geweest in 2005 ja, ja. over de Europese Unie. Dat ging Grondwet. over Europa. Dat ja. organiseerden we als Kamer zelf. En uh, dat vonden we uh, minder chic. Uh, want we vinden eigenlijk dat de bevolking zelf er eentje moet organiseren. En dat, die ging uh, pas in werking in 2015. En dat, toen kwam het Oekraïne-referendum. En we krijgen op 21 maart het tweede raadgevende referendum over de wet. Okay. De die twee referenda ja. die er waren... Ja. beide keren stemde de meerderheid van de kiezers anders dan de ja. Tweede Kamer. Politiek daarmee in verwarring achterlatend. Kabinet Rutte 3 heeft dus besloten de wet raadgevend referendum in te trekken. Dames en heren, goedemorgen. Er komt weer een nieuw referendum aan. Tenminste, als het dan 50-plus ligt, gaan we binnenkort naar de stembus... om ons ongenoegen te uiten tegen de aflosboete. We hoorden het net in het nieuws. Er komt een referendum over de aftapwet op 21 maart... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En ik heb daar bijzonder weinig zin in. Tegen de zin van Poetin koos Oekraïne voor samenwerking en handel met Europa. Nu wil hij ons vertellen hoe we moeten stemmen... Stem voor in het referendum op 6 april. Als je 10.000 handtekeningen hebt, ja? dan kun je een referendum afdwingen. Oh ja. En daar zijn we heel sterk voor. Dus als je mee wilt doen, heel graag. Ja, het is natuurlijk heel gek hoe dit uh, kabinet ineens het referendum wil intrekken. Ik snap dat niet. Je moet het inzetten op momenten dat je echt een heldere vraag kan voorleggen aan de kiezer. En dat wij als parlement ook echt iets kunnen met die uitspraken. En dat is bij internationale verdragen onvoldoende het geval. Wat is dan het verschil met een referendum? We hebben het gehad over een correctief referendum, uh, over een raadgevend referendum, waarover nu een intrekkingswet uh, aanhangig is. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook allerlei vragen oproept. Zoals ik zeg, als uh, uh, een intrekkingswet uh, door de Raad van State ge geadviseerd en daarna door het parlement is besloten, dan betekent dat de wet op het raadgevend referendum er niet meer is ja, ah, dat is een boeiende. <laughs> zeker. Dat was D66-minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollangren... die dus donderdag de intrekkingswet over het raadgevend referendum moet verdedigen in de Tweede Kamer. En onze gast, Nisko Dubbelboer, gaat dat debat zeker met belangstelling volgen in 2005... als PvdA-Kamerlid initiatiefnemer van het correctieve referendum. Tegenwoordig een van de drijvende krachten achter de beweging Meer Democratie... Ja. Welkom nogmaals, meneer de Boeboer. Zeg, een meerderheid van de Tweede Kamer zal voor die intrekkingswet stemmen. Dus tegen het referendum. Ja, die formulering is een beetje, mm -hmm. een beetje omgedraaid. Wat verwacht u nog van dat debat dan volgende week in de Kamer? Nou, waar, waar het spannend is... Kijk, uh, Remco Tulling zegt terecht... Uh, D66 zit er natuurlijk mee in zijn maag. Ja? Want in het verkiezingsprogramma stond gewoon... dat ze uh, volop voor het referendum waren. Uh, er was ook een meerderheid van 90 zetels in het parlement uh, pro-referendum. Na de verkiezingen in de coalitieonderhandelingen is het referendum gesneuveld... Um en ik denk dat dat uh, de lijn zal blijven van D66. Maar wat spannend wordt is of uh, die intrekkingswet... zoals ze dat willen doen, het onmogelijk gaat maken voor burgers... om daar nog een referendum over die intrekkingswet te houden. Dus over het afschaffen van het referendum... of we daarover een referendum kunnen organiseren. Want volgens u zou dat moeten kunnen? Ja, ne, dat zou zeker moeten kunnen. Kijk, het ten zou eerste, moeten gebeuren volgens u? Absoluut, ja. want het is een principieel ding natuurlijk ook. En ik vind het ook het kabinet onwaardig. Ik vind het D66 onwaardig dat ze niet toestaan dat we als bevolking als kiezers gewoon zelf een discussie hebben... in de maatschappij over het wel of niet afschaffen van het referendum. Ik zal de eerste zijn dat als de meerderheid van de mensen zegt... laat maar zitten dat referendum om dat af te schaffen. Maar ja, dan moet je niet. wel eerst weten wat de meerderheid van de mensen Precies, zegt. Precies, en dat uit, is uit onderzoeken crux, weten zo, we dat de meerderheid van de mensen... Uh, altijd pro-referenda is geweest. Het Oekraïne-referendum heeft wel een beetje een deuk erin gegeven... want mensen zagen wel van oeh... Uh, een beetje angst voor de bevolking is eruit voortgekomen... Zeg maar, de, de populisten die dan naar boven kwamen... Maar wetenschappers bijvoorbeeld, hè, in den brede zin... Uh, er is eigenlijk geen enkele wetenschapper die staat te applaudisseren... bij het afschaffen van het referendum. Iedereen zegt wel, het kan verbeterd worden. Maar om het zo radicaal af te schaffen zoals ze nu willen... en er ook niet eens een referendum over toe te staan... met een juridische truc, door met terugwerkende kracht... het referendum uh, meteen ongeldig te laten zijn... Uh, of niet meer in werking mm -hmm. te laten zijn, hele slechte zaak. Allemaal uit schrik voor in de tijd het Oekraïne-referendum, denkt u? Ja, dat, uh, dat is uh, dus vrij dat is evident. heel opportunistisch dan? Nou? Heel opportunistisch. En daarom vind ik het ook al het kabinet en ook de, de, de rechtsstaat onwaardig... dat het kabinet op deze manier hiermee omgaat. En wat hebben ze nou te verliezen? Wat is er nou tegen om met z'n allen een heel goed discussie te hebben? En, en ook het sleepwetreferendum af te wachten. En de ervaringen die daarmee worden opgedaan... om die ook te vergelijken met het Oekraïne-referendum. En misschien komt er nog een, een wet hille uh, over het pensioenreferendum. Uh, uh, er gaan nou, ook al wat, stemmen wat er... om over de orgaandonatie ja. een referendum te doen. Mm -hmm. Nou, Dan heb je een aantal ervaringen. En als dan elke keer blijkt dat die ervaringen... allemaal totaal ruk zijn en waardeloos... en iedereen is in verwarring... dan kun je zeggen, jongens, laten we het niet meer doen. Maar, maar de ervaringen moment, zijn tot nu toe... toch nog niet het best geweest. ook Omdat je ziet dat... Uh, nou, hele ingewikkelde kwesties... tot tot one-liners gemaakt worden. Ja, maar dan, waar, dan, waar dan mensen je de verkiezingen dan... ook gaan afschaffen. Die, die, die zijn nog honderd keer ingewikkeld. De mensen om oneigenlijke on redenen misschien ja of nee gaan zeggen. Dat weet je bij ja. verkiezingen ook niet. Mm -hmm. Waarom mensen een bepaalde partij kiezen... en dan geven ze voor vier jaar, zeg maar, hun stem uit handen. Ja. Nee, dus ik nogmaals, uh, laatst ook weer bij een conferentie in Den Haag. Uh Heel veel wetenschappers uh, die eigenlijk zeggen... ja dit, dit afschaffen hiervan dat is, dat, is, uh, dat is het ja. echte kind met Maar goed, met het, een het lijkt erop dat, dat het toch gaat gebeuren. Hoewel, er is dinsdag ook nog een hoorzitting in de Tweede Kamer... georganiseerd door de oppositie. Maar Correct. ja, dan denk je toch van, nou ja, het staat in het regeerakkoord... coalitie, inclusief D66, gaat toch voorstemmen voor het intrekken van die wet. Dus ja, ja, maar we raken hier wel iets. Het is een democratisch uh, diepprincipe, principe, vind ik. En ja. ik vind het onbegrijpelijk dat D66, dat er van de 19 Kamer leden hebben ze nu, geloof ik. Hè? Mm -hmm. uh, dat ze allemaal massaal uh, niet even gaan nadenken van jongens, kijk, en nogmaals, ik snap vanuit coalitieoverweging, laten we het referendum afschaffen, maar dat er niet eens door de bevolking een referendum over georganiseerd kan worden, dat vind ik zeg zo kwalijk. Uh, uh, en ja, ik, ik spreek D66 al aan op het feit dat ze het referendum gaan afschaffen, maar ik spreek ze helemaal aan om ook nog eens een keer via oneigenlijke juridische trucs uh, het onmogelijk te maken voor burgers om een democratisch Recht ja, het is ook en al tekenend. He, dat dit is een van de eerste wetsvoorstellen die het kabinet indient. Ze zetten er ook echt uh, vaart Voortdop, achter. Ja. Want ze proberen uh, inderdaad zoveel mogelijk uh, nieuwe referenda te voorkomen. Nou, de over de sleepwet hebben ze niet meer kunnen tegenhouden. Mocht Henk Krol uh, erin slagen om met 50 plus uh, 300.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen voor 8 maart... Dan kan dat nog wel doorgaan. Want uh, vandaag nog eens even gecheckt uh, hoe dat gaat uh, nadat dit debat is geweest in de Tweede Kamer. Dan moet het natuurlijk nog naar de Eerste. Daar zijn allerlei spoedprocedures mogelijk. Maar het ziet er nu naar uit dat het gewoon een normale behandeling gaat worden. Met, uh, dan krijgen we allerlei schriftelijke rondes, informatierondes. Misschien nog eens een keer een hoorzitting tussendoor. Dus het ziet er naar nou uit dat het echt wel na 8 maart uh, uiteindelijk in de, de Eerste Kamer behandeld gaat worden. Dus het uh, referendum over de wet Hillen, wat hebben we het over. Hè, dat gaat over de aflosboeting. Tussen, zoals kool dat heeft gedoopt. Het belastingvoordeel voor ouderen die een huis hebben afgelost. Nou, dat gaat waarschijnlijk toch ook door. Oké. Okay. Maar goed, uh, toch. Een, een navolgende week. Uh, wordt, wordt dan uh, dat referendum definitief ten graven? Dan zijn er dan misschien nog twee. Maar ten ja. graven gedragen? Nou ja, uh, dat is nog maar de vraag. Want in, uh, uh, de, de, de Eerste Kamer heeft zelf ja. een staatscommissie ingesteld. Onder leiding van Johan Remkes. Komsthuis der Koning in Noord-Holland. Uh, die gaat kijken of ons politieke bestel nog wel aan, aan, aan de, de eisen van heden ten dagen voldoet. Of dat die wat gemodiseerd of aangepast uh, moet worden. Die heeft vorig jaar al gezegd, uh, toen de formatie nog bezig was, gaf hij een persconferentie en toen zei hij dit, uh, dit kabinet kan gaan doen wat ze willen, maar we gaan echt ook onderzoeken of dit referendum deel kan uitmaken van ons nieuwe bestel. We gaan een serieus onderzoek naar, uh, naar verrichten en het is zeker een optie. Dus het kan zomaar dat dit weer op de agenda verschijnt. Ja. En dan vraag je toch af in de dubbelboer hoe zit dat nou bij, bij, bij de kiezers? Hoe groot is de behoefte? Het EenVandaag Opiniepanel heeft het wel eens gepeild. Bijvoorbeeld de helft van de D66-kiezers... die wil helemaal geen referenda meer. Ja. Uh, dat, dat deden we vlak voor de verkiezingen. Eerder ook. 55 van alle ondervraagde mensen... is voor bindende referenda. Nou, dat is ook ja. niet een overweldigende meerderheid. Nou, maar, ja, maar, ik vind het wel. Bindende ja, referendum, de referendum is we wel. ook een stuk zwaarder ja. dan het raadgevende referenda. Mm -hmm. nee, je ziet wel decennia lang al in onderzoeken... en ook in recent onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau... en het Nationaal Kiezersonderzoek... dat er continue meerderheid is voor Wat mij verontrust, uh, dat verontrust me ook bij de Partij van de Arbeid... ook bij GroenLinks en ook bij D66... is dat je wel ziet dat er een verschil ontstaat tussen hoogopgeleide mensen... en lageropgeleide mensen ten aanzien van het referendum. En dan is er wel iets... De opgeleide hebben, hebben er minder trek in? Die hebben een minder trek in. Die hebben een soort inderdaad dat angst voor... Het, bang voor, voor het volk? Voor, bang voor bang het volk. Bang voor populisme. Ja. Bang voor populisme. En wat je daarmee ziet is dat... Kijk, lageropgeleide mensen geven al veel hogere mate aan... dat zij zich niet gerepresenteerd voelen in de twee. De Kamer. Nou is het ook nog eens een keer feitelijk zo dat de samenstelling van de Tweede Kamer op dit moment uh, uh, nog nooit zo hoog opgeleide Tweede Kamer is geweest dan op dit moment. En iets daarvan zie je terug in de houding na het referendum. En ik wil echt alle partijen, zeker de progressieve partijen, oproepen om er enorm alert op te zijn. Dat als mensen zich nog minder gerepresenteerd voelen uh, uh, in, in de democratie die we hebben, ja dan, dan gaan er andere dingen gebeuren. En dat ja. zou echt heel erg kwalijk zijn. Ja, en het omgekeerde gebeurt eigenlijk op dit moment, Want je ziet uh, Sybrand Buma die zegt, uh, allemaal hartstikke leuk... Uh, ja. dat referendum over die sleepwet wat te krijgen op 21 maart. Maar we zijn gewoon voor die nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Dus dat, uh, dat hele referendum zal, zal ons nieuw. jeuken, om het maar even mm -hmm. heel plat uh, te zeggen. En wat er nou, heel ja. raar aan is, Remco, is dat Sybrand, Bu Sybrand Buma zelf een keer tegen mij gezegd... en ook al eens een keer in een lezing heeft gezegd... Uh, we moeten eigenlijk het referendum wel heel inst. Uh, uh, uh, hoe heet dat? Heel serieus nemen. Ja, dat was het vanwege, vanwege het feit dat anders mensen echt afhaken in ja. de politiek. Maar toch komt het nog goed uit terug, waarschijnlijk. Ja. Ja. Okay. Volgende week uh, zal het referendum uh, uitgebreid besproken worden. Dus uh, onder meer in dat debat en dan uh, dinsdag ook nog uh, in de commissie. Ik dank jullie Zeker. beiden voor de voorschot die we hier hebben genomen in de studio. Nisco Dubbelboer van de beweging Meer Democratie, RM Kortelings.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 All the boys, but this time it's real It's feeling it. I know you heard it from those other boys But this time it's real It's something that I feel feeling If the feels are paradise running through your bloody veins You know it's love heading your way If the feels are paradise running through your bloody veins You know it's love heading your way My time.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 Yeah. George Ezra, Paradise News via de NOS halen we uit het zuiden van het land. Want dat staat dit weekend natuurlijk op zijn kop. Want er wordt weer volop carnaval gevierd. Vanmiddag is op verschillende plekken al de aftrap. Zo ook in Eindhoven met het feest. Drie uur weer af van Omroep Rabant. Verslag Verslaggever Jan Walen van Omroep Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Op mijn papiertje staat de vraag. Ja. Jan, is het gezellig daar? Nou... Ja, lijkt me een beetje een domme vraag. Ja, natuurlijk is het hier hartstikke gezellig. Een tent vol met 1600 mensen. Die allemaal prachtig en fraai zijn uitgedost. Die uh, er werk van hebben gemaakt. Sommige mensen zijn volgens mij extra vroeg opgestaan... om er schitterend uit te zien. Want ja, dat hoort het. Het is maar één keer per jaar carnaval. En dan willen wij Brabanders ons allemaal... van onze beste kant laten zien op straat. En hier op dat feestje, op het podium hier... Ja, daar komt... Iedereen die maar iets voorstelt met carnaval, die, uh, die, die treedt daar op. De de, de Lawine Boys op het moment zijn de Party Freaks. Bezig. Vader Abraham doet nog altijd mee, op zijn toch best hoge leeftijd. Gerard Joling komt samen met de uh, uh, hoe heet ze ook al die, De gebroeders Kool. precies. Ik kwam er even niet op. En uh, <lacht> nou ja, uh, zo zijn de tal van Dom door Patrick Brard komen kort alles niet helemaal Abraham zo dat te gaat horen. Het zijn niet allemaal Brabants nee... maar iedereen wil natuurlijk heel graag bij een Brabants feestje zijn, Suzanne. Dat ja, is het. Dat begrijp ik. Zeg, Welk evenement of welke optocht vind jij nou speciaal? Waar kijk je het meest naar uit zelf? Ja, ik... De, de optocht van Prinsenbeek, die gaan wij ook uitzenden bij Omroep Brabant. Die is voor zo'n klein dorp altijd wel heel bijzonder. Daar kijk ik naar uit, maar ik ben ook een beetje chauvinistisch. Ik kom uit Kruikenstad, Tilburg. <laughs> en ik vind de Tilburgse optocht op zondag vooral ook wel heel erg leuk. Vooral omdat daar heel veel eenlingen en mensen met z'n tweeën lopen... die hele leuke, vaak actuele acts doen. En dat vind ik... Eh, dat is wel een van mijn favorieten. En nou, beledig ik mensen in Krabbegat en Oeteldonk. Want die vinden natuurlijk dat hun optocht het leukste is. En, en dat moet ook wel een beetje zo. Jan Walen van Omroep Brabant. Dankjewel en heel veel plezier de komende dagen in Brabant. Dankjewel met het carnaval. Trending vandaag. Lammert. Ja, helpen de frietjes van McDonald's tegen kaalheid? Nou, niet helemaal. Maar Japanse stamcelonderzoekers hebben wel een manier gevonden om haarverlies tegen te gaan, waarbij ze gebruik maken van een bepaalde stof die in die McDonald's friet zit. De wetenschappers van de Yokohama National University ontdekten... dat de chemische stof, en nu moet ik even opletten, die methyl polysiloxaam. Ik hoop dat ik het ja, goed heb uitgesproken. Volgens mij heb je alle letters gehad. Ja. Ja, dat mm -hmm. ze massaal haarzakjes kunnen laten groeien op muizen. Die stof een silicoon zit ook in de frituurolie van McDonald's... om het spatten en spitteren tegen te gaan. Nou, Het is een heel eenvoudige methode volgens de onderzoekers... en die heeft volgens de studie bewezen succesvol te zijn... in het creëren van haarfollikelkiemen. Dat zijn de cellen die de haarzakjes helpen groeien. En de stof zorgt ervoor dat er duizenden haarzakjes in één keer kunnen worden aangemaakt. En bij muizen zorgt dat, dat direct voor nieuw haar. Aangroei. En hoewel het tot nu toe alleen bij muizen is aangetoond... heeft het team goede hoop op eenzelfde werking uh, bij mensen. Deze eenvoudige methode is zeer robuust en veelbelovend... al dus een van de Japanse onderzoekers. En hij verwacht met de stof eenvoudig mannelijke kaalheid tegen te kunnen gaan. En spatten en spetteren. En niet dat meer, dan ook, niet dat meer dat... spatten nee, en spetteren. Nee, Dat, nee, dan dan nee, nee, dat heb je door. meteen ja. ook opgelost. Ja, ja. Zeker. Zeg, uh, Huckleberry Finn, daar is dus uh, van alles mis mee, blijkbaar. Ja. Is dat de literaire klassieker van ja? Mark Twain... is in een schooldistrict in het Amerikaanse ministerie... Van de verplichte leeslijst gehaald. vanwege het racistische karakter van het boek. Het boek To Kill a Mockingbird van Harper Lee. ondergaat hetzelfde lot. Ja, de boeken worden niet helemaal in de band gedaan. want leerlingen kunnen ze nog wel steeds lenen in de schoolbibliotheek. maar voortaan zal dat dan op vrijwillige basis zijn. Op de verplichte leeslijst worden ze vervangen door boeken. die dezelfde thema's behandelen. maar dan zonder de racistische trekken. of het racistische woordgebruik. die in Twain en Lee's boeken zouden staan. laat de directeur van het schooldistrict weten. Ja, in de avonturen van Huckleberry in komt het woord neger bijvoorbeeld 219 keer voor. Luister maar. Niggers would come miles to hear Jim tell about it. And he was more looked up to than any nigger in that country. Strange niggers would stand with their mouths open and look him all over. Same as if he was a wonder. Niggers is always talking about witches in the dark by the kitchen fire. Ja, dat kan nu tegenwoordig ja. natuurlijk helemaal niet meer. Een paar jaar geleden ontstond er al ophef... toen een uitgever dat woord nigger verving voor slaaf. Ja. Literaire kennis waren het er niet mee eens. Het boek is juist een aanklacht tegen racisme. En als de taal wordt veranderd, verliest het boek aan kracht. Al dus Cindy Lovell toen, directrice van het Mark Twain Museum... in de staat Missouri. En dan een uh, hele opvallende trend. Ik wilde het eigenlijk hier live doen... maar ik wist niet waar hier bij de NOS de vriezer uh, stond. Ik denk beneden ergens. Bij beneden? Oh, nou, misschien ja. dat ik daar een nog even... Het, snel restaurant. het restaurant, mm. ja. Nee, het is een hele nieuwe opvallende trend onder Chinese vloggers. Het zorgt voor veel viral filmpjes. De vloggers posten namelijk massaal filmpjes van zichzelf... waarop ze een ijsje aan het eten zijn. Let wel, het is alleen crunchy ijs... want het gaat voornamelijk om het eetgeluid van het ijs. Kijkers zeggen dat ze visuele en auditieve tevredenheid Krijgen door naar die video's te kijken. Nou, ik laat het je even horen. Dan kunnen we kijken of dat op ons hetzelfde effect heeft. Okay. het iets te veel gesmak. Ik zie ja, jou ook heel vies ja, kijken. Ja, ik kunt me denken aan dat je in de bioscoop zit en dat mensen dan achter je sip zitten te eten. Ja, of, of zo. een appel. Of of erger. Of, of, ja, ja. Ja. Nee, ja, maar toch, het is heel erg populair. Een 10 seconden durend filmpje van een ijs-etende vlogger kan zomaar miljoenen kijkers trekken, schrijft de Daily Mail. Het liefst kauwen de vloggers dus op ijs tijdens live-uitzendingen. En een gewoon waterijsje is inmiddels niet meer voldoende, want er worden hele ijsculpturen gefabriceerd, speciaal voor die video's. Hele vissen, bloemen, echt alles komt voorbij. En luister. Het wordt dan allemaal opgekoud? Uh, dat wordt allemaal dus, opgekoud okay, en live yeah. uitgezonden. En dat is sowieso populair in China. De afgelopen drie jaar is er sprake van een gigantische groei... in de live streaming-videodiensten. Met meer dan 100 websites en apps die streaming-videodiensten leveren... is de Chinese markt goed voor 4,4 miljard dollar. En dat is een verviervoudiging ten opzichte van 2015. Okay, kunnen, we, kunnen we nog een keer naar Ik vind het echt heel intrigerend. Nou, liever niet, maar als ja, jij per nee, se we, wil... Ja, ik, ik wil het nog een keer testen, nu kunnen we nog meer... Je hebt toch ook van die filmpjes waar mensen in slijm ja, nou, zitten met hun handen? Precies. Is dat een beetje hetzelfde? Ja, of we knisperen met plastic, of we bubbeltjes plastic ah, okay. kapot maken? Nou ja, dat if is het make you happy. happy. Nou, inderdaad. Ja, dan not. moet je dat uh, maar gewoon doen? Zeg, een, een bijzonder souvenir heb je nog bij je? Ja, de, de ramp met Hindenburg spreekt velen nog steeds tot de verbeelding. Zo sterk zelfs dat een stukje van de wrakstukken van de, de grote, zeppelin, ja, he, grote zeppelin, die uh, begin uh, voor heel uh, in vlammen opging. Inderdaad, ja. in vlammen opging. Uh, een stukje van die wrakstukken heeft nu een recordbedrag opgebracht op een veiling. Het gaat om een klein stukje canvas... van de Hindenburg. is voor ruim 36.000 dollar... van de hand gegaan op een veiling in Boston. Het gaat om een stukje canvas van 12,7 centimeter... bij 15,9 centimeter. De waarde was slechts ingeschat op 5.000 dollar. Maar het bleek een vrij uh, uniek stukje canvas te zijn... omdat het niet grijs was, zoals die hele Zeppelin was... Uh, maar rood. Waarschijnlijk kwam dit stukje uit het staartstuk... van dat luchtvaartuig uh, uit een van de gigantische nazi die daar opgedrukt ja. waren. Het stuk is direct na de ramp opgeraapt door een 14-jarig meisje, wiens vader op die marinebasis in Lakehurst, New Jersey werkte, waar de Hindenburg op 6 mei 1937 in brand vloog. Ja, ze was daar om snoep en sigaretten te verkopen. En uh, tien jaar geleden, ze heeft dat altijd bewaard, tien jaar mm -hmm. geleden overleed ze op 85-jarige leeftijd en haar nakomelingen hebben het stukje geschiedenis nu laten veilen om de ziekenhuiskosten te kunnen betalen voor haar 66-jarige zoon die Parkinson heeft. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, bijzonder souvenir Zoals ik uh, al zei, met ja van een uh, heel bijzonder verhaal natuurlijk ja. uit uh, de vorige eeuw. Die ramp met de Hindenburg. Goed Lammert, alles na te lezen op uh, eenvandaag.nl. Ja. Denk ik. Jij snelt Klopt. nu naar de televisie. Ja. We zijn er morgen weer, uh, nou morgen dus weer niet, maar we zijn de maandag weer om drie uur met een vandaag. En zo meteen Winfreet Bijens met Nieuws Co. Fijne middag. Thuis, bij Avrotros... NTO Radio 1. Vanavond, van half acht tot half negen. Manjaren. Chef Pascal Jalhai verliet ooit zijn sterrenrestaurant... om meer tijd te hebben voor zijn gezin. Maar nu is hij terug en ligt de lat hoger dan ooit. Culinairjournalist journalist Jacques Hermes over keukenmessen. En een nieuwe aflevering van De Wedstrijd.